4 uur. De Radio 1 Sportszone. Bucera Carrasso en Tom van Hek. Goedemiddag. Tot nu toe wandelen ze een beetje richting Rouen. Maar straks gaat de versnelling echt komen in de Tour. We bellen tussendoor even met de politie dit uur. Die krijgt kritiek op de manier waarop ze met vertrouwelijke gegevens omgaan. En we kijken natuurlijk of het Roger Federer dit uur wel lukt... om de partij te beslissen tegen En uh, Dit allemaal na het NOS nieuws van Raymond Seré. Het Turkse leger zegt dat het de lichamen van de twee piloten heeft gevonden... die vorige maand in hun straaljager werden neergehaald door Syrië. De lichamen moeten nog worden geborgen. Het leger was op zoek naar de lichamen sinds het toestel op 22 juni werd beschoten en neerstorten. Het wrak van het toestel ligt voor de Syrische kust op een diepte van zo'n 1000 meter. Of de lichamen bij het toestel liggen is niet duidelijk. Er zijn tot nu toe geen aanwijzingen dat de piloten hun schietstoel hebben gebruikt. De FIOD en de Nationale Recherche hebben verdachten verwoord... die contante bedragen tussen de 30.000 en 300.000 euro aangenomen hebben... zonder dat te melden. Dat soort bedragen gelden als verdacht... en moeten worden gemeld bij het meldpunt ongebruikelijke transacties. Dat meldpunt moet witwaspraktijken tegengaan. Het Openbaar Ministerie. We hebben vandaag bij een negental uh, mensen een bezoek gebracht. En dat zijn mensen die uh, niet ongebruikelijke transacties gemeld hebben... of te laat, helemaal niet, of onjuist... En dat heeft geleid op deze dag tot zes strafrechtelijke onderzoeken... waar we eens verder gaan kijken waarom men niet gemeld heeft. De zes verdachten zijn drie autohandelaren, twee notarissen... en een eigenaar van een boterbedrijf. De luchtvaartpolitie heeft een man uit Leeuwarden aangehouden... die probeerde te vliegen met een zelfgebouwd toestel. Dat ging mis en het toestel kwam brandend naar beneden. De man is niet gewond geraakt. De man van 21 had het toestel gebouwd van een driewieler, een deltascherm en een paramoteur. Dat is een gemotoriseerde propeller die paragliders op hun rug binden om de lucht mee in te komen. Met tape had hij die motor aan het frame vastgemaakt. De motor vloog in brand toen hij met het bouwwerk de lucht inging. De politie weet niet hoe hoog de luchtvaart het hetzelfde met het toestel is gekomen. Wel zegt een woordvoerder dat het zelfgebouwde toestel op geen enkele wijze voldeed aan de luchtvaartregelgeving. De atleet Oscar Pistorius gaat toch naar de Olympische Spelen. De Zuid-Afrikaanse atletiekbond heeft Blade Runner aangewezen voor de 400 meter en de estafette. Pistorius raakte als baby beide onderbenen kwijt. Een amputatie was nodig wegens een aangeboren afwijking. Desondanks besloot hij aan atletiek te gaan doen. En met behulp van twee van carbonfiber gemaakte blades werd hij wereldberoemd. In 2011 schreef hij geschiedenis door als eerste gehandicapte atleet aan de gewone WK-atletiek mee te doen. En nu zorgt hij voor een historische primeur met zijn deelname aan de Spelen. En dan het weer, zonnige periode, maar er zijn ook wolkenvelden. Vooral in het westen en zuidwesten kans op een onweersbui. De middagtemperatuur ligt tussen de 24 en 28 graden. Morgen overal kans op stevige regen en onweersbuien en het blijft warm. WBN Verkeersinformatie in Den Haag rijden er door een wilde staking. Geen bussen van de HTM en er rijden maar beperkt trams. Dan staan er in Nederland 10 files, 35 kilometer bij elkaar. Op de ring van Amsterdam, de a 10 tussen Geuzenveld en Westpoort, 3 kilometer. Er ligt een lading grind op de weg. De rechterrijstrook is daar dicht. Op de A15 vanaf de Maasvlakte naar Rotterdam. Bij Spijkenisse 5 en bij Knopend Vaanplein 4 kilometer. En op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda... bij Knooppunt Terbrechtseplein 6 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Van de Strangeland van Keen. Koop je nu tijdelijk voor maar 12,99 bij bol.com. Dit is de Radio 1 Sportzone met Tom van Teck en Lucella Carrasso. De Tour. Bart Voskamp is weer onze touranalist vanmiddag voor die vierde etappe. En met hem gaan we straks natuurlijk praten, maar eerst gaan we eens even naar onze verslaggevers om te horen hoe ze ervoor staan. Bastiaan Tibberman op de motor en Gio Lippens daar in Rouen. want het is een vrij eenzijdig verloop he, tot nu toe. Nou, het is uh, toch wel enigszins slaapverwekkend. Waren het niet dat het landschap, de omgeving echt prachtig is, daar reizen doorheen, ook door prachtig weer, veel publiek langs de kant van de weg en het peloton dat uh, begint tempo te maken, want uh, ze naderen de supersprint, u weet het wel, die plek waar Cavendish en Van Hummel elkaar zo uh, graag uh, dwars zitten, dat gaan ze naderen in Fécamp. Het peloton is daar nog niet, uh, de koppel Volgens mij wel. En het mooie was, ik zag een uh, minuut of vijf geleden ineens een uitslag op mijn computer staan. En toen dacht ik, hey, hoe kan dat nou? Arashiro de laplace Montcoutier en Fécamp bij die supersprint. Ze moesten er nog doorheen. Het leven is doorgestoken Kaatsenbas. En uh, zelfs een tussensprint wordt tegenwoordig dus blijkbaar verkocht dat er wielerkoersen kleinere koersen dan hè, wel eens een keertje uh, worden verkocht. Ja, dat weten we wel, maar dat er een tussensprint in de Tour al bekend is... voordat ze doorkomen, dat is uh, toch wel heel apart. Want, nou ja, gek genoeg, ze kwamen ook in die volgorde over die streep... in VK Arashiro dus als eerste, De Laplace als tweede... en David Moncoutier als derde. Maar er werd helemaal niet om uh, gesprint. Ze rijden gewoon met z'n drieën achter elkaar. Nu Arashiro nog steeds aan de leiding, De Laplace zit daar nog steeds achter... Mon Couchier zit daar weer achter in derde positie. Nou, als we dan toch gaan voorspellen... er komt dadelijk weer een coach aan. De coach de Toussaint. Het is de laatste beklimming van vierde categorie van vandaag. Gok ik Gio dat Mon Couchier daar straks als eerste boven komt. Ja, ik denk het haast wel. Zullen we maar gewoon gaan inzetten erop. En uh, ik ga het wel even hier afspreken met de heren van de organisatie. Ik kijk trouwens naar uh, Steven Kruiswijk die een uh, lekker achterband heeft uh, gehad. Het wiel moest gewisseld worden. Nou heb ik ze bij Rabo wel eens razendsnel een wiel zien wisselen... bij Dennis Menchoff in de tijdrit in de Giro d'Italia... op het moment dat hij op gewonnen koers zat... en in die slottijdrit reed. Dat was record dat uh, de fiets werd uh, gewisseld. Dit duurde toch wel een tikkeltje langer. Het paste allemaal niet lekker. Maar goed, uiteindelijk zit Kruiswijk weer op de fiets... en kan die zo meteen gewoon aansluiten bij het piloot dat inmiddels ook in FECO is aangekomen... en zich klaar kan maken voor die sprint. We gaan eens even kijken op Wimbledon. De Britse prins William en zijn Kate zaten in het publiek bij Wimbledon... om naar de wedstrijd van Roger Federer te kijken tegen Joesney. Marcella, even voor vieren had Federer drie matchpoints. Uh, die won hij niet. Is hij inmiddels wel zover? Ja, de game daarna mocht hij het op eigen service uitmaken. 6-1-6-2-6-2. Een masterclass van Roger Federer tegen de 30-jarige Mikael Jusny. En Federer boekt maar weer eens een record. Uh, het is een 32e halve finale bij een Grand Slam. Hij stond al bovenaan het lijstje samen met Jimmy Connors. Maar uh, ja, dat uh, bereikte hij in Parijs. Nu heeft hij dus uh, definitief het record in zijn eentje te pakken. 32 halve finale, zeg my goodness. Nou ja, hij is in ieder geval sneller klaar dan. Van Novak Djokovic. Um, die staat nog eventjes te ploeteren. Tegen um, Florian Maier. Wel de eerste twee sets met uh, 6-4 en 6-1. En hij leidt nu met uh, 5-4. Hij heeft zojuist de service van de Duitser gebroken. Dus ook hij gaat dadelijk serveren voor de winst. Ja, en dan krijgen we een halve finale. Federer tegen Djokovic op vrijdag. En dat is natuurlijk uh, heel erg mooi. Het um, wachten hier op het centenkort is nu op Andy Murray tegen David Ferrer. En uh, daar zullen we denk ik, straks met z'n allen van gaan genieten. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Dan het nieuws over de politie van vandaag. De politie gaat niet goed om met persoonsgegevens. En daarmee overtreden ze de wet. Dat blijkt uit rapporten die burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom heeft ingezien. De politieregio waar de meeste tekortkomingen zijn geconstateerd is Gelderland Midden. En de korpschef daar is Pim Miltenburg. Goedemiddag, meneer Miltenburg. Goedemiddag. Ik bel u nu. Uh, blijft dit telefoontje van mij uh, tot in lengte vandaag opgeslagen bij u? Nou, bij mij blijft het zeker niet uh, opgeslagen. Uh, nee hoor, dat wordt in onze organisatie niet opgeslagen. Klopt het volgens, uh, volgens u wel wat Bits of Freedom zegt, dat gegevens te lang bewaard worden bij u? Nou, wat Bits of Freedom zegt, dat halen ze uit een rapportage die we hebben gekregen van de departementale auditdienst. Dat klopt dus. En dat betekent dat wij op een aantal fronten informatie te lang hebben bewaard en dat we in de manier van werken, hoe wij om moeten gaan met informatie... ook op een aantal punten verbeteringen moeten doorvoeren. Juist omdat het gevoelige gegevens zijn bij de politie... wat we daar in die wet tot de politiegegevens heel strak geregeld hebben... is dat we voortdurend moeten kijken of de mensen die de informatie krijgen... en dat moeten we dus checken om de zoveel tijd... of dat uh, nog allemaal klopt en of de gegevens goed verstrekt zijn... en of we dat volgens een juist protocol hebben vastgelegd. En daar zijn wij op een aantal punten wat naar later in gebleven. En, en waar, waar komt dat door? Dat komt omdat we er onvoldoende, ik zal ik het maar ruidelijk zeggen, onvoldoende aandacht aan hebben gegeven om te controleren of de werkwijze ook echt werkte zoals die ging. Dat hebben we ook geconstateerd vorig jaar. Vandaar dat we ook als politieregio en met ons, overigens de hele Nederlandse politie, want het is een landelijk project geworden, hard werken om het werken volgens de regels van de wet op de politiegegevens op orde te hebben. We hebben de account of de oude uh, uh, gekregen, het rapport. Uh, begin dit jaar. We hebben op basis daarvan een uh, verbeterplan opgesteld. En dat plan is nu in volle werking. Kunt u één voorbeeld geven van, van iets wat te lang is, is in de organisatie is gebleven, zodat mensen een beetje een beeld krijgen van, van dit probleem? Uh, om, om het heel concreet te maken, wanneer er informatie uit ons systeem aan een andere organisatie wordt verstrekt, moeten we daar een apart, uh, laat ik maar zeggen, een rapportje van maken. Die en die informatie is op die datum uh, verstrekt aan de andere organisatie. En dan heb je het bijvoorbeeld over de belastingdienst, ik aan noem de belastingdienst maar wat. belastingdienst of aan collega korpsen of aan, nou, noem maar op, dat soort informatie. En dat moeten we dus vastleggen omdat uh, het vertrouwelijke informatie is en mensen moeten kunnen weten, de mensen die er bevoegd toe zijn om dat te controleren, dat het ook op een zorgvuldige manier is gebeurd. we nu verbeteren. Ja, en u zegt daar zijn we mee bezig. Zit er ook een probleem bij de politieopleiding misschien? Dat die mensen bij u komen werken en eigenlijk niet weten hoe de wet in elkaar steekt? Nou, ik wil niet zeggen dat het in de politieopleiding zit. Het gaat natuurlijk vooral ook om het opleiden van de mensen die bij ons werken. En dat is een voortdurend uh, proces van alert houden van de mensen. Dat ze zich aan die regels houden. Want het is een, uh, vanwege het feit dat het bij verstrekken van informatie het extra vastgelegd moet worden. Het is natuurlijk een extra slag die ze moeten maken. En die alertheid daarop. Het belang onderkennen dat wanneer je met vertrouwelijke informatie omgaat, dat het ook vraagt dat je het zorgvuldig vastlegt dat moet je voortdurend bij mensen onder aandacht blijven brengen. Is het nog een keer in een strafzaak aan de orde geweest... dat een, een zaak bijvoorbeeld is misgegaan... omdat om niet te achterhalen was of er goed met uh, informatie is omgegaan? Oh, voor zover ik weet niet. Uh, maar dit, dit is een vraag die ik niet zo met 100% ja of nee durf te beantwoorden. Maar het gaat in strafzaken vaak over de regels van uh, het strafprocesrechten... En de vraag hoe er met bijvoorbeeld, uh, want dat is in het verleden natuurlijk wat vaker aan de orde geweest, hoe er met tapgegevens uh, werd uh, omgegaan. En dat is niet iets wat direct aan de wet op de politiegegevens gerelateerd is. Goed. Nou, meneer Meeltenburg, korpschef van Gelderland-Midden, dank voor uw toelichting. Graag gedaan. Radio 1, la radio complètement De Moon, Tambourine, een uh, Nederlandse groep die uh, bestond tussen 1987 en 1992. We gaan weer naar de koers, Sebastian Timmerman en Gio Lippens, Maar de Tourflits is tot nu toe opwinderder dan het koersverlopen. Inderdaad, uh, daar gaan we even recht over ja, zitten. Ja, de Tourflits maar voor ga je auto je aan de kant te zetten en zo, denk je, daar gaan we. Ja, Vertel maar zojuist, uh, zojuist uh, denk ik toch dat iedereen de auto even aan de kant heeft gezet. Want daarna hadden we weer die supersprint en dan uh, niet zozeer voor die drie koplopers. Want ja, dat geloven we natuurlijk vaak wel. Maar met name voor de mannen die daar uh, achter reden. Want het gaat toch om punten voor de groene trui. En we hebben gisteren toch een beetje het hanengevecht gevoerd zien tussen Kenny van Hummel en Mark Cavendish. Nou, daar kwam het vandaag niet van. Cavendish won de sprint achter de drie. Achter Arashiro, De Plaza en Moncoutier. Hij won hem voor Matthew Goss, Mark Rancho, Peter Sagan, Alessandro Petaki. En daar is hij dan hoor. Op de negende plek, Kenny van Hummel heeft wel meegesprint, maar kwam uiteindelijk niet ver. Dan Houtarovic, Burkhard. Kucinski, Lancaster, Impi en Ladanyu. En dan hebben we ze allemaal gehad. Betekent dat Sagan trouwens nog wel goed in die groene trui zit. Dat hij dat in ieder geval redelijk heeft vastgehouden. Maar inmiddels zijn de koplopers ook over een kootje heen gekomen. Hoe staat de volgorde geweest, Bas? De korte Toussaint was dat. laatste beklimming van de dag de Cateria en ik voorspelde Moncoutier omdat ik dacht dat hij de, de drie beklimmingen daarvoor uh, ook uh, allemaal het puntje had uh, gewonnen. Maar het werd Anthony De La Plas, zul je zien. Voorspel je een keer wat zit je ernaast die het uh, puntje pakte. Toen dacht ik nog, zal Monkey niet blij mee zijn. Maar daarna werd het wel een beetje duidelijker. Want er kwam een uh, officiële correctie van de tourorganisatie dat eerder vandaag op de korte jab ook die Anthony De La een puntje had gepakt. Er staat 2-2 in punten tussen hen. Maar die bolletrui blijft dus gewoon om de schouders van Mikael Morkov. De Gaan we verlaten. De zee, de Atlantische Oceaan. Beter gezegd, laten we achter ons. We gaan land inwaarts met de drie koplopers van de dag op weg naar Rouen. En gelijk werd de verbinding ja. beter. Uit, de uit, ruis. De uit, de ruis uit, uit profielrenner Bart Voskamp. Goedemiddag. goedemiddag, welkom wederom. Het lijkt wel alsof ze weer aan een rugsdag toe zijn, nu al op woensdag. Nou, gaat ja, het de, zo de, veranderen? Nou, ja, dat gaat pas in de finale veranderen. Het is altijd een logisch gevolg. Je krijgt dan, ik weet niet wanneer ze vandaag zijn beginnen te demarreren, maar ik denk vrij snel. Dan heb je eigenlijk een koers in de koers van uh, proberen een groepje uh, met een groepje weg te komen. En dat kan soms heel lang duren. En als dat groepje eenmaal weg is, ja, dan, is de, dan, dan lopen ze een of anderhalf minuut voor. Ja, dan heeft het geen zin meer om er naartoe te springen. Dus peloton, dat peloton valt rustig uh, stil. Laat het oplopen tot een zeven, acht minuten. En dan vervolgens gaan ze het een beetje op zes minuten houden. En in die finale gaan ze hem dicht draaien. Dus het is, uh, het is altijd redelijk voorspelbaar, dit soort etappes. Ja, Ik zie dat ze inderdaad al het eerste half uur ongeveer uh, zijn vertrokken, ja. de koplopers. Ja. Ja, en, en inderdaad, kijk, de, de druk van sommige ploegen... die willen toch een, een mannetje mee hebben. Dus op een gegeven moment gaan ze toch zeggen... van, nou, probeer ook maar een keer mee te springen, zijn we in beeld, uh, meedoen. Dus op een gegeven, voor die koers aan het begin wordt, ook, wordt de druk ook steeds groter. Dus uh, dan, dan wordt, duurt het soms heel lang voordat er een renner is. Kan het kan soms wel twee uur duren. Dan zit je twee uur inderdaad vol gas te geven. maar Thomas heeft naar het verhaal van gisteren gaan, Bart. En dat is toch wel uh, voor wielrenners zelf nog niet eens zo... want die kijken daar niet meer zo van op. Maar ieder ander toch eigenlijk wel. Maarten Tjallinghi van de Rabobank brak zijn heup, fietste 40 kilometer door tot de finish. Uh, in het uur hiervoor sprak Dione de Graaf met Chalingi, die gisteren dus die heup brak en daarna die kilometers fietste. En ze vroeg aan hem, 40 kilometer, maar Chalingi, waarom deed je dat? Ja, dat is, uh, dat is voor mij nu ook een beetje een vraag. Gisteren uh, heb, ik de, heb ik die vraag gewoon niet gesteld en ben ik gewoon gaan rijden. En, uh... Ik hoopte dat, dat dat lukte en, en, en uiteindelijk is dat uh, met veel pijn gewoon gelukt. Maar heb je dan uh, een over... enorm hoge pijngrens of zo? Wat is dat? Hoe kan dat? Ik denk het. Ik weet het niet. Ik, ik denk dat door de, door de endorfines en de, en de adrenaline dat het gewoon uh, allemaal een beetje verstoof, verdoofd en verstomd was. En uh, ja, dat het gewoon wel gelukt is. Bart Voskamp, deze vraag die Jonen terecht stelt, die pijngrens bij wielrenners waar zo vaak over gesproken wordt, want voetballers met een gescheurde nagel hebben meer last dan uh, wielrenners met gebroken heupen ongeveer. W waar zit dat? Wat is dat? Is zit, zit dat in de cultuur van wielrennen? Ja, ik denk vooral in de cultuur. Kijk, bij voetbal kun je natuurlijk als je geblesseerd bent uh, kun je gewisseld worden en het team gaat door. Maar als jij op de grond blijft liggen, dat betekent einde verhaal. En zeker in een Tour de France wil je gewoon niet dat het einde verhaal is. Je so doorrijdt tot je echt van de fiets valt of dat een dokter zit. Dit is onverantwoordelijk. En uh, de adrenaline doet natuurlijk heel veel. Dus je blijft doorfietsen. Je gaat gewoon door. En je, je, wij, gro wij groeiden er ook mee op. Bij de amateurs ook. Ik heb, ik heb bij, uh, bij, bij Kogel de fietsploeg van een amateurploeg van destijds gereden. En het eerste wat je gewoon leerde was gewoon: als je valt, je springt op de fiets en je rijdt 100 meter. en dan kijk je daarna of je wielen er nog in zitten. En dat is een beetje de. En niet of veert... je heup er nog in nee, zit. Nee, nee, nee. dan laat ik kijken of je benen er nog onder hangen. Maar dat, dat is gewoon de mentaliteit. Spring op de fiets en ga door. En daarna kijk je wel waar je zit. Want als je te lang blijft liggen, ben je of uit koers. Of je komt in de tweede of derde waaier. Dus wij wielrenners zijn ook zo opgevoed. Vorig jaar hebben Johnny Hoogland natuurlijk dat beroemde verhaal gezien. We kennen allerlei verhalen uit de historie met mensen. Met breukjes, met allerlei dingen. Um, nu ook die vraag, 40 kilometer doorfietsen. Uh, het is allemaal heel goed afgelopen, inmiddels geopereerd al. Maar het kan natuurlijk ook anders. Wie moet dat besluit nemen? Want die dokter zegt in principe doorfietsen. En als hij helemaal niet gaat, merken we het wel. Nou ja, kijk, op een... Die kan ook niet onderzoeken Nee, nou, je, je ploegdokter is er op dat moment gewoon 99 van de 100 keer is daar niet bij. Dus je moet, je, je moet zelf kijken van, ja, wat markeer ik, wat kan ik want, en, want die, plo die ploegdokter zit niet in een nee, van de nee, auto's? Nee, die, die, die, die zal ja, misschien met één van de wagens meerijden. Maar uh, de service medicaal, dus de, de, de toerdokter, die is er wel gelijk bij. Maar goed, dan soms vallen er wel vijf of tien of vijftien tegelijk. Dus die toerdokter loopt naar de meest urgente gevallen toe. En de renners die proberen eerst allemaal op te staan... om te kijken of ze, of ze door kunnen. En dan in dit geval was uh, Chalingi denk ik al op zijn fiets. En later dacht hij van ja, is dit verstandig geweest? Maar ja, hij had, dacht hij wel heel laat. Ja, 40 hij, kilometer ja. met een gebroken en, uh, Ja, nu blijkt dat dat misschien helemaal niet verstandig. Is geweest, maar dat, dat telt op dat moment niet. Je moet naar de finish, je moet door, want de, na de finish kun je misschien wel opgelapt worden. En klassiek is wel dat je, als je eenmaal weer op die fiets zit... maar dat zie je ook bij andere sporten wel eens... dan lijkt het wel of je dat als het ware even parkeert, dat gevoel. En op het moment dat je over die finish bent of zo... dan dringt pas werkelijk door en dan gaat die pijn ook pas verder door. Ja, het is echt een overlevingsmechanisme. Kijk, op het moment dat, dat je die, die impact van die klap of van die, die breuk krijgt... ik heb zelf één keer maar een middenhandsbeentje gebroken... Nooit, ook nooit een sleutelbeen, dus ik ben erg gelukkig geweest. Maar op dat moment heb je eigenlijk niet echt veel pijn. En, en dat, dat komt pas echt later. Op het moment dat je ergens rustig gaat zitten en denkt van... oei, volgens mij heb ik wat gebroken. En het lijkt wel of dan die pijn ook in één keer doorkomt. Maar je gaat doorrijden en die, uh, die endorfine en, en, en het, al die stofjes... die zorgen ervoor dat die pijn uit wordt gesteld. De bewondering voor de wielrenners is er niet minder op, Bart. De mix van nieuws en sport. De Radio 1 Sportzomer. Easy Sportzomer. Een de radio. I spend my time watching. Spaces that a grown between us and I cut my mind.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 At my skin, yeah the sun's so hot upon my side. All oh, looking out at this happiness, I surfed for between the sheets or oh, feeling blind. But realized all I was searching for was me. Oh oh. oh. Home in the Ben Howard, met een uh, goed levensadvies. Keep your head up. Radio 1. tja la Daar is hij weer, Luc Iking. <laughs> goed nieuws, jongens. Nee. Goed nieuws. Tel, een Nederlander gaat de Tour de France winnen. Ja, het bewijs is tuurlijk, geleverd tuurlijk. door een twitteraar. Nou, dan is het waar, hè? 4 juli, Luc Iking. 16:26. uur 26. Ja, Cycling Base, die zegt... De laatste keer dat het Nederlands voetbalelftal de poolfase op het EK niet overleefde, in 1980 won een Nederlander de Tour. zoet. Ja. Ah ja. Ja. Kan niet, kan niet meer mis, kan gewoon niet meer mis. Ja, ik zeg Kenny dan? van Hummel. Ja, nou ja je hoort hem al, achter de grond, Kenny van Hummel. Dagelijkse briek, Hummeltje heeft er scheid aan, zo gaat hij heten, heb ik net bedacht. Overzicht van Twitterberichten over en voor Kenny van Hummel. Ed Luc Wiertz die verheugt zich nu al op de tussensprint. Je moet Kevin eens maar kloppen vandaag. Kenny, kom op de meet in Rouen. En Ed Brakkepaaltje die zegt, Kenny van Hummel is mijn nieuwe idool. Kenny is my homeboy. Bas Steeman twittert, goede quote gisteren, Hummel. In 15 jaar geen spat veranderd, oude adelaar. Dat is... Zal wel kennis zijn. Quinty van Dorst zegt op Twitter... Ja, Hummeltje is echt een held. Hummeltje heeft de scheid aan. Nou, dat was het rubriekje. Goed, even weg van het fietsen dan. Een sport die sympathie op Twitter wel een beetje heeft verloren... is de Franse atleet Mahidine Mekisi-Benabat. Die won vorige week goud op het EK Atletiek. En nu is er een filmpje op internet verschenen... Ja, waarin wel iets heel opmerkelijks gebeurt. Of zoals Ed Matsatska tweet... Franse hardloper valt 14-jarig meisje verkleed als melkpak aan... Nou, dat is precies dat is gebeurd eigenlijk. Die Fransman won goud, loopt even uit. Zo'n meisje in een mascotte pakt, biedt een cadeaupakketje aan. Dat leed map dat zakje uit haar handen... en heeft het kind een enorme duw gegeven... waardoor ze bijna achterover valt. En dat valt gewoon niet zo lekker op de Twitters. Want hoewel het soms één grote vrijplaats lijkt daar in de timeline... is er echt één regel op Twitter... 40-jarige meisjes verkleed als halfvolle melk, daar blijf je gewoon vanaf. Edwin Coe, die tweet, maakt mij niet uit hoe snel die is. Bennabat is een absolute prick. Ed Whitlither, die tweet, de gozer die een 40-jarig meisje... in een mascottekostuum onderuit schoffelt... is officieel mijn minst favoriete atleet ooit. En ene Mike vindt op Twitter dat Bennabat uitgesloten moet worden... van de Olympische Spelen. Dan voetbal. Mounil, uh, Mounir El -Handoui, die gaat dan toch nog weg bij Ajax. De Speler gaat waarschijnlijk naar Fiorentina. En dat nieuws is bij de Ajax-Seeder. Hard aangekomen. Veel fans hebben moeite om hun verlies te verbergen. El die gaat de boeken in als de speler die misschien wel het meest wordt gemist. Meneertje van der Meer die tweet. Yes, El handoui gaat weg bij Ajax. Dave van Putten twittert... Ajax is eindelijk verlost van El handoui Ed Onohai is tweet... strikt erom en wegwezen. Het Broodje Bas zegt... eindelijk zijn we van El handoui af. En Ed Marlen Slip tot slot tweet... beter donder het El handoui zo snel mogelijk op. Mooie reacties. Hashtag respect. Goed, tot slot nog even wat Theo Jansen berichten. De Ajax-speler heeft namelijk last van wat overgewicht. Want, zo zegt hij zelf... dat komt door een neusoperatie. En als hij al naar eten kijkt... Komt er al een kilo bij, zegt hij zelf. Dat is een wonderlijke kwaliteit. Hij kan bijvoorbeeld ook dronken worden door naar bier te kijken. Maar goed, het is niks aan het handje. Gaat vanaf nu allemaal weer eraf. Geen zorgen ook over hem op Twitter. Marielle 020, die tweet. Lekker boeiend dat Theo Jansen een paar kilootjes is aangekomen. Het gaat erom hoe hij speelt. En trouwens, volgens mij is voor Hoeve Dikker. En Tommy van Eerdrik, die heeft wel een probleem. Die kan namelijk op Ed T. van Eldik de mogelijke ontdekking van het Hicks deeltje. En een te zware Theo Jansen niet Los van elkaar zien. Tot zover. Morgen rond half 1 zijn er weer nieuwe tweets. Meepraten doe je via hashtag R1 Sportzomer. Luc Eekink, dank je wel. Nederlandse toerwinnaar. Laten we even kijken of het peloton op gang komt richting de drie koplopers. Gio Lippens en Sebastiaan Timmerman. Het peloton komt wel degelijk op gang. En de gangmaker op dit moment is Sebastiaan Langeveld. De Nederlander in dienst van die sprinter uit Australië, Matthew Goss. Dan heeft hij een mannetje in zijn wiel zitten, Lars Bak. En daarachter een paar mannen van La Française des Jeux. Houtarovic is hun sprinter. Sprinter van de tweede lijn, zou je zeggen. En die willen ze dan blijkbaar toch naar de eerste lijn piloteren. Dat zal dan moeten gebeuren straks in die slotfase. Voorlopig vier minuten... 40 achter de koplopers. De koplopers waar tempo ook behoorlijk omhoog is gegaan... nadat we dus VK en dat laatste beklimminkje hebben gehad. En nu op een hele brede weg landinwaarts rijden. Bijna geen beschutting meer van bomen. Wind heeft vrij spel tussen de akkers door... waar het tarwe nog een beetje groen staat te zijn, nog niet rijp om gehoost te worden. Die wind komt schuin van uh, rechtsachter. En misschien is het wel, ja, nu op dit moment trouwens dat ik het zeg... is het onweer meer echt van, uh, van de zijkant, hoor. En het is Arashiro aan de leiding bij die koplopers Moncoutier daarachter. En De Laplace, de weg loopt lichtjes omhoog. Tempo desondanks boven de 40 kilometer per uur. Nadat ze er net echt een soort knop omzetten, Handen onder in de beugel en gaan rond de 50. De drie strijden voor een kans, maar Peloton komt dichter en dichterbij. Bijna twee minuten over half vijf. Hier zijn de hoofdpunten met Raymond Serré. Justitie heeft twee oud-directeuren van projectontwikkelaar Eurocommerce uit Deventer aangehouden. op verdenking van fraude. De twee waren al op normatief gesteld. Tegelijk met de aanhouding heeft de Fiat het kantoor van Eurocommerce doorzocht en administratie in beslag genomen. Eurocommerce gaf banken en andere kredietverstrekkers valse gegevens, waarna die ten onrechte tientallen miljoenen euro's krediet verstrekte. De huidige directie van Eurocommerce, die onlangs is aangetreden, wordt nergens van verdacht en werkt met de Fiat samen bij het onderzoek. Het Turkse leger zegt dat het de lichamen van de twee piloten... heeft gevonden die vorige maand in een straaljager werden neergehaald... door Syrië. Het wrak van het toestel ligt voor de Syrische kust... op een diepte van zo'n duizend meter. Of de lijken bij het toestel... op de zeebodem liggen, is nog niet duidelijk. Er zijn tot nu toe... geen aanwijzingen dat de piloten hun schietstoel hebben gebruikt. En het Isala ziekenhuis in Zwolle moet een chirurg die jarenlang... aan het ziekenhuis verbonden was, ruim 1,6 miljoen euro betalen. Hij is onterecht ontslagen, bepaalde de rechtbank. De man stond uitstekend bekend, maar had volgens het ziekenhuis last van driftbuien en moest daarom weg. Volgens de rechtbank heeft het ziekenhuis de zaak onzorgvuldig onderzocht. Het Isala ziekenhuis bestrijdt dat en gaat in hoger beroep. En dat waren de hoofdpunten. ANWB-verkeersinformatie. In Den Haag rijden er door een wilde staking bij de HTM nog steeds geen bussen. En rijden er minder trams. Er staan er 19 files, 75 kilometer bij elkaar. Redelijk normaal voor dit tijdstip. Een paar opvallende op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Bij Waardenburg 6 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Veel vertraging op de Ring van Amsterdam. Tussen Osdorp en de Koentunnel 6 kilometer. En tussen Oud-Zuid en Zeeburg 8 kilometer. Ook veel vertraging op de A20. Vanuit hoek van Holland naar Gouda. Bij Rotterdam Centrum 6 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Het nieuwe bedrijfsflexibel abonnement van KPN. Nu één jaar lang van 35 voor 20 euro per maand. Ex-BTW. Bijvoorbeeld met de gratis Nokia Lumia 900. Kijk op kpn.com slash zakelijk, ook voor de voorwaarden. Komend weekend is weer het North Sea Jazz Festival. Met optredens van onder andere Letty Kravitz, Karel Emerald, Pat Mattini en D'Angelo. Kijk en luister vrijdag, zaterdag en zondag naar North Sea Jazz. Live op Nederland 3, cultura 24.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 Wat doen de renners in de Tour op weg naar Rouen? We blijven ze natuurlijk ook het komend half uur volgen. En zo live de overdracht van de Olympische ploeg aan het NOC NSF in de Amsterdamse Rai. Maar eerst gaan we naar Wimmelden. Marcella Mesker met als eerste vraag of Djokovic inderdaad het klusje geklaard heeft. Ja, hij was, uh, nou ja, ik denk vijf minuutjes uh, na Federer klaar. En inderdaad, hij won van uh, Florian Meijer, de Duitser. Uh, gemakkelijk in uh, 3 sets. 6 4 6-4-6-1-6-4. Had het iets moeilijker had ik het idee dan uh, Federer. Maar ja, ze zijn voor de bui binnen. Ze kunnen heerlijk uitrusten, anderhalve dag rust. En dan uh, vrijdag die grote halve finale... tussen de nummer 1 en nummer 3 van de wereld. Jokkewis en Federer. Ze zitten bij elkaar in dezelfde helft. Ja, en nu uh, kijken we naar Andy Murray... Uh, tegen de Spanjaar David Ferrer. Dat is natuurlijk toch een beetje de partij van de dag. Hè? Want de enige spannende kwartfinale misschien ook. De finale, kwartfinale met onderlinge ontmoetingen. Tien stuks, vijf-vijf wonnen ze ieder. Dus heel weinig van te zeggen. We weten wel dat David Ferrer geen uh, gravel specialist alleen is. Want dat denk je natuurlijk al gauw bij een Spanjaard. Hij won net het gasttoernooi van de Unicef Open. Hij heeft de halve finale US Open gestaan. Speelt heel goed op hardcourts. En hier ook in uh, Wimbledon. Hij heeft Andy Roddick verslagen. In vier sets. Uh, in de vierde ronde uh, Juan Martín Del Potro. Heel makkelijk in drie sets. Dus dat zegt nogal wat. Grote namen. Dus Ferrer is echt goed in vorm. En die kan wel eens voor een hele grote verrassing gaan zorgen. Natuurlijk heeft Murray het uh, publiek achter zich. Hij heeft... Uh, Prins William en zijn vrouw Kate daar op de eerste rij in de Royal Box. Of het wat uitmaakt, denk ik niet. Maar het leeft hier wel. Dus uh, we gaan kijken wat het wordt. Het is uh, uh, de eerste drie games al uh, spannend. Beide spelers hebben twee breakpoints gehad. Het gaat nog uh, op service gelijk. Drie games gespeeld. Het staat 2-1 voor David Ferrer. Murray serveert. De op één. Yen, yeah, pizza, la C'est pour le patat. bien plus radis. Voilà, don't Jeff, j'ai que dal. J'ai que et es que Alors, voilà moi pour mon casdal Ronald oh, Van Pas, enorme hit van een aantal jaar geleden, uit Radio Tour de France. Twee Fransen en een Japanner rijden op. Richting Rouen. Gio Lippens. Een Japanner. Dat is weer eens even wat anders. Ja, maar er zijn wel meer Japanners geweest in de Tour. Zo nieuw is dat niet meer. Maar goed, Japanners die, die rijden dan vaak bij Franse ploegen. We hebben er natuurlijk eentje gezien bij het Nederlandse ploeg. Skill Shimano in de tijd. En nu dan die Arashiro van uh, het voormalige Bouygues Telecom. Tegenwoordig Europa de ploeg van Thomas Veclair. Hij sleurt daar hard aan kopper. in het peloton is er oneenigheid. En dat snap ik wel. Het heeft allemaal te maken natuurlijk met Mark Cavendish. Wie wil Mark? Cavendish in een zetel brengen... naar zijn tweede etappe-overwinning alweer in deze Tour. Eigenlijk wil niemand dat. De ploeg van de gele truidrager Fabian Cancellara, die rijdt op kop, want ze weten dat ze nog zeker twee minuten... af moeten halen van de voorsprong van die kopgroep. Wat anders dan is die Arashiro gewoon de nieuwe leider... in de Tour de France. Maar de sprintersploegen, die willen niet hard meewerken. En zojuist een prachtige discussie tussen Popovic... Jaroslav Popovic van Radio Shack met een collega van de katusha ploeg Een Rus, daar kon hij in ieder geval even goed... Mee en je zag wat woeste armgebaren van jongens, gaan jullie nu maar het werk doen. Katusha voor Frère, natuurlijk Lotto voor Grijpel. Uh, Orica GreenEdge voor Matthew Goss. Dat zijn de ploegen die moeten werken. Maar die denken allemaal, als wij dat doen, dan brengen we Cavendish in de zetel naar de streep. En dat willen we niet. We zitten hier trouwens aan die streep, nog steeds in de stralende ik ik zon. 4 minuten en 17 seconden is het verschil tussen het peloton en de kopgroep. In de stralende zon te wachten op die massasprint straks, als die er al komt. Ja, dan zit je lekker op de motor, Sebas. The cat en dan zit je uh, in één keer op te drogen. Nu wel weer in de zon. Maar het was een bui die net naar beneden kwam. Een paar minuten geleden eerst over de kopgroep en daarna over het peloton. Uh, stel je voor, zo'n hele brede Franse weg. door dat platteland. Dat gaat een beetje golvend op en neer. Maar verder is die weg kaars en kaarsrecht. En we reden zo'n heuveltje en In één keer zagen we in de verte werkelijk een donkergrijze lucht. En je zag het al aankomen. Het was alsof iemand een douche-over open had gezet. Mijn vader zei altijd: buitje voor het stof. Nou, dat Stof is dan in ieder geval wel van ons motorpak vandaan. Het duurde niet zo heel lang, een minuut of twee, drie. Maar iedereen is uh, klets, klets, nat en wat zonne en wat zielig. Voor het publiek sta je daar de hele dag te wachten. En dan komen de renners eindelijk voorbij... en dan moet je gaan schuilen in je auto. Want het kwam echt met bakken daar eventjes naar beneden. Die bui hebben we achter ons gelaten. We rijden nu weer uh, tussen de of onder de bewolking door. Het zonnetje komt een beetje er doorheen. We kunnen weer wat opdrogen achter. Arashiro, Moncoutier en Anthony de Laplace, de koplopers van de dag die daar nog altijd rijden. Tempo ligt uh, hoog. Het gaat uh, rond de 50 kilometer zelfs nu per uur. De weg heeft een, uh, is een beetje gedraaid. De wind nu schuin van achteren. Maar als ik heel, heel, heel ver naar achter kijk... zie ik niet diezelfde donkergrijze lucht... waar we net onderdoor hebben gereden. Maar zie ik ook de eerste voorposten zeg maar, van Peloton... van de motoren die dat begeleiden. Peloton komt er langzaam, maar zeker aan... op weg naar de drie koplopers. Hartvorskamp, het grote dilemma. Je hebt een sprinter in je ploeg waarvan je weet dat hij van Cavendish verliest. Je kan kiezen dat je hem niet naar de streep brengt, dan win je niet. Je kan dan kiezen dat je hem wel naar de spreek brengt, dan win je ook niet. Want dan wint Cavendish. Wat, wat, nou, wat, het, het, kijk, je bent natuurlijk op het moment dat jij deze groep laat rijden. en je hebt zelf nog een grijpel of een kost in de ploeg. en uh, die drie blijven weg, dan win je inderdaad zeker niet. Dus het is toch goed om te rijden en uh, het zal niet de eerste keer zijn dat Cavendish wordt geklopt. Uh, misschien het voordeel voor die anderen dat hij natuurlijk weinig uh, knechten heeft die, uh, die hem kunnen ondersteunen. Maar goed, dan zie ik dat Lotto bijvoorbeeld al, al nu al het werk gaat doen. Dus ze zit straks waarschijnlijk in die finale met net zoveel uh, knechten als uh, Krijpel, met net zoveel knechten als Kevin uh, als is. Want ja, de vraag stellen is ook. En jij beantwoordt hem terecht. Je geeft hem dus nooit weg. Maar soms is het natuurlijk wel frustrerend. Er zijn ploegen die toch aan meefietsen en eigenlijk weten. Want die sprinter die moet ook een beetje zeggen. Ja, ik voel me wel goed. Want stel dat hij elke dag naartoe zegt: dus Ik voel me niet goed. Ja, maar goed, uh, ik denk als je sprinter bent, dan, uh, dan, dan, dan, dan moet je. Dan moet je natuurlijk gewoon ook wel goed zijn. Zorgen dat je op dit moment goed bent. En dan ben je ook goed. En dan moet je er voor 100% voor gaan. En Kevin, dis kloppen is moeilijk. Maar het, het, het kan zeker. De Krijpel heeft hem natuurlijk ook alles geprobeerd. Sagan heeft moraal. Maar die hoeft in principe niet meer. Die zit redelijk op zijn gemak. Ja. Uh, je moet er altijd voor gaan. Kortom, wij gaan gewoon straks naar een massasprint. Wordt gewonnen door Kevin, is niet? Ja, is wel makkelijk om te ja. zeggen. Ik, zie, ik hoop het niet. Ik, ik hoop dat die, uh, dat die mannen van Greenheads die hebben toch een stuk of drie, vier rappe mannen die elkaar kunnen ondersteunen. Dus ik, ik verwacht daar heel veel van. En dan in dit geval misschien dat uh, misschien Gos een keer hoe kan komen. En om nog even op die Japanner terug te komen, Arashiro, We moeten wel die inlopen, in ieder geval nog twee minuten, anders komt die in het geel. Is er ooit een Japanner in het geel geweest? Nee, er is nooit een Japan er in het geel geweest. En uh, volgens mij doet er ook maar eentje mee. Dus uh, de kans dat, uh, dat Japan succes aanwezig is, is heel klein. Dus het is dus leuk dat hij voorop rijdt. En voor mij mag hij natuurlijk. Want het zou betekenen voor de, voor de mondiale sport heel goed... dat er eentje van, van daar ook een keer kan winnen. Maar, want dat niet... wil wielrennen ook, dat het, dat het uitbreidt ja, richting ja, je Azië. Ziet, je, ziet, je ziet de wedstrijden ook in China. En overal zijn tegenwoordige wedstrijden. Ze dus we proberen het mondiaal te maken. Maar het niveau ligt daar gewoon een stuk lager. En als renner weet ik niet of je er blij mee moet zijn met al die Japanners. Want die zitten allemaal vreselijk plat op de fiets. Dat betekent dat je altijd in de wind zit. Zo klein zijn ze ook meestal. Goed, we gaan naar Amsterdam, Tom. Ja, we gaan Amsterdam Tom. naar Amsterdam, naar de rij, want daar vindt vandaag de Olympische overdracht uh, plaats. Ragnar niet meer. Er volgt dat al de hele dag uh, voor ons. En ja. heeft volgens mij nu uh, hoogbezoek erachter. Ja, want de voorzitter van NOC NSF, André Bolhuis, bekend uit de hockeywereld, zeg ik voor het gemak er maar even. Bij weet Tom waarschijnlijk ook alles, uh, alles van. Meneer Bolhuis, goedemiddag. Ja, als we nou naar rechts kijken voor ons, terwijl het programma het officiële gedeelte ervan min of meer is afgelopen... dan zien we toch hier een deel van de nationale Olympische equipe. In oranje, in blauw, witte broeken. Ik denk bijna dat de afdeling hockey het uitgezocht heeft, die kleding. Ja, dat lijkt het nou... Dat, dat zou ik nou niet helemaal willen zeggen. Maar, maar je loopt er niet als, mee voor gek. Als, als ze het gedaan hebben, hebben ze het heel goed gedaan. Um, en dat zien we hier ook terug. Het is natuurlijk weer hartstikke mooi gezicht. Uh, het is, ik ben vaak op de Olympische Spelen geweest, maar nog nooit als voorzitter van het NOC. Uh, wel samen met Tommy en andere samenstellingen, dus we zouden veel kunnen vertellen, maar dit nog niet. Ik ben er toch wel heel trots op dat dit weer zo schitterend eruit ziet. Het uh, was zelfs zo dat u in uw speech daar straks zei, volgens mij dat u toch wat nerveus was in deze nieuwe rol voor deze middag of voor die Spelen. Wat was dat? Nou ja, kijk, uh, ik ben er dus veel geweest als speler, als chef de mission, als voorzitter van de Hockeybond. En zo, maar nu ben je als voorzitter van het NOC echt de absolute eindverantwoordelijke voor die hele missie. En dat is toch wel weer een spannende zaak. Kijk, als alles goed gaat, dan heb ik er niks mee te doen. Dan gaat het allemaal zoals het gaat. Maar als het fout gaat, dan, dan, dan kom ik in beeld. En ja, dan ben je op zo'n moment, hè? ik heb München meegemaakt natuurlijk. En ik ben in Montreal geweest. En ik heb Atlanta als chef de mission meegemaakt. Dan hoop je maar dat alles goed gaat, laat ik het zo zeggen. Wie is er nou eigenlijk eindverantwoordelijk? Bent u dat als voorzitter of is dat toch de chef de mission, de technisch directeur, goede bekende van u, Maurits Hendricks? Nee, Ma Maurits Hendricks is de chef de mission, dat is de leider van het sportieve gedeelte van alles wat daar gebeurt. Maar voor het IOC, voor meneer Rogge... als er iets gebeurt dat hem niet bevalt, dan gaat hij mij opbellen. Hoe gaat u dat, uh, dat, uh, dat, dat? Ik hoop dat dat niet gebeurt. Uh, maar ik ben natuurlijk toch enigszins... Uh, nou, gespannen niet, maar ik, ik zit daar, denk ik, ja, ik. hoop dat het allemaal goed gaat. Hoe gaat u die rol eigenlijk invullen? Want u doet het nu ongeveer een jaar. U bent de opvolger van Erika Terpstra. Ja, die was toch wel heel uitbundig, enthousiast... Zoenerig, meneer Bolhuis, bent u dat ook? Ja, nou, nou, nou, ik ben uh, zoenerig daar waar het op zijn plaats is. Ik ben, ik ga niet Erika Terpstra nadoen. Dat ga ik ook niet proberen. Dat zou ook zeker mislukken. Maar ik ben wat meer op de achtergrond. Maar ik ga me daar op de achtergrond natuurlijk wel mee bemoeien. Ik heb mijn internationale verplichtingen. Mijn verplichtingen met de sponsors. En ik ga natuurlijk ook veel naar de atleten. Ik ga het ook meebeleven, zonder twijfel. Maar misschien niet zo voor de buitenwereld als uh, mijn voorgangster... die daar hele bijzondere capaciteit in had, die ik niet heb. Nee. Kort antwoord graag, laatste vraag. Uh, we gaan voor één medaille meer dan in Peking. Is dat ook uw ambitie? Of... Ik zou het geweldig vinden als we dat tot stand kunnen brengen, ja. Mag ik u danken? Geen dank. En ik hoop dat we een hele leuke speler tegemoet gaan... en dat heel Nederland zich ermee bemoeit en erachter staat dag naar Niemeyer was dat daar in uh, gesprek met André Bolhuis, voorzitter van NOC NSF. Maar voordat uh, die spelen beginnen hebben wij natuurlijk nog, behalve de Tour, ook Wimbledon. Um, Murray, Murray, ja, er zijn al jarenlang discussies over. Maar jij kijkt in ieder geval Marcella Masker tegen zijn uh, uh, partij tegen Verair. Ja, dat klopt. En die Murray, ik zeg het nog maar eens. Een hoop mensen denken dat het Schots is en dat het dan Murray is. Ja, maar er waren weer Engeland. klachten over vandaag, Marcella, bij de klachtenlijn. Dus leg het ja, graag nog precies, een keer Het is uit. altijd hetzelfde ook met uh, Arantja Rus of Aranska. Mijn ouders hebben er echt Aranska genoemd. En het is Andy Murray, net als Adam Curry. Ja, je schrijft het anders en het is misschien Schots. Maar het is zoals ze het hier uitspreken. Dus daar houden wij Ik ons uh, maar aan. Maar met Andy Murray gaat het niet goed. Want hij staat een breek achter. 4-2 in de eerste set is het voor David uh, Ferrer. Ja, die kleine Spanjaard uh, die zo goed is vanaf de baselijn. Want het is toch een wedstrijd die daar beslist gaat worden. Wie is de baas in de relatie? Uh, het zijn niet de hele grote serveerders, deze twee mannen. Uh, Serena Williams slaat net zo hard haar eerste opslag als David Ferrer. Dat hebben ze uitgerekend, ongeveer 175 kilometer per uur. En de tweede service van Serena Williams is zelfs harder dan die van Andy Murray. Dus daar moeten deze mannen het niet van hebben. Ze zijn steengoed op de baseline. Maar ja, de eerste tik is toch uitgedeeld voor Ferrer. Die is net iets constanter. Zijn benen zijn misschien wat sneller. En hij heeft de eerste break te pakken in de vierde game van deze set. Hij leidt met vier. Twee. Maar uh, het zal zeker niet de laatste break zijn. Want uh, ik denk dat er in deze best of five nog heel wat breaks gaan vallen. We gaan even naar Gio Lippens. Wat is de enige opwinding Gio? Ja, iedere keer als het tempo omhoog gaat in het peloton... dan weet je dat het kan gebeuren. Een valpartij in dit geval, nou ja, een valpartijtje. Want de gevolgen zijn niet al te ernstig. Maar er lagen wel wat mannen bij met het rug nummer 1 achter een ander cijfer. Vincenzo Nibali, de kopman bijvoorbeeld van de Liquigasploeg met het rug nummer 51. Hij lag op het asfalt, kreeg meteen Christian Koren en Frederico Canuti bij zich. Die moeten hem nu terugbrengen naar het peloton. Verder lagen we erbij de nummer 71, de van AG Deuxer, Jean-Christophe Perrault, de kopman daar. En Jonathan Cantwell, de man met het nummer 171, lag er ook bij. Hij rijdt voor Saxo Bank. En nu gaat dat treintje met Nibali daar, die gaat terugkomen bij het peloton. Het zal niet te lang duren voordat ze weer kunnen aansluiten. Maar voorlopig hebben ze ze nog niet, hoor. Het peloton rijdt op 3,41 van de koplopers 41 kilometer nog te rijden. De mix van nieuws en sport. De Radio 1 Sportzomer. Met Lucela Carrasso en Tom van Hek. Wild Thing You make my heart sing You make everything groovy Wild Thing Wild Thing Sure. So come on and hold me tight We nog het of twee maar, hè. maar het blijft toch heerlijk natuurlijk de trucks van heel lang geleden wild scene Lippens en Sebastian Timmerman nog uh, zo'n 38 kilometer te gaan naar Rouen en dan uh, zijn we er. En uh, ja, eigenlijk loopt het wel een beetje volgens schema hoor met dat peloton. Uh, een minuutje per 10 kilometer pakken ze wel terug. Nou, 38,5 kilometer, 3 minuten 27 achterstand. En uh, de valpartij achteraan. En het peloton heeft nog steeds niet uh, geleid tot uh, een samensmelting daarachter. Want uh, ik zag zojuist nog steeds een treintje rijden hoor met Nibali en zijn ploeggenoten. Met uh, de Franse Fouchard en Gregorio erbij. Die proberen nog steeds in de buurt te komen van dat uh, peloton. Maar uh, daar vooraan, daar gebeurt volgens mij wel van alles, Wat opwinding hier op de perstribune, Sebas. Uh, opwinding op de perstribune. Nou, uh, is dat vanwege de afdaling? Nee, dat is denk ik vanwege het wegrijden van Arashiro. Maar we zitten eventjes in een uh, afdaling. Dus het is uh, moeilijk te zeggen, maar het is... Ja, Arashiro in die afdaling, die is uh, weggereden. Zo, ja, je zag het al op het reliëf aankomende Die kaartjes die we altijd krijgen van de organisatie. Dat in één keer na zo'n kilometer of 172, 175... dat daar die weg... Uh, echt behoorlijk snel naar beneden gaat. Het was even heerlijk hoor, die afdaling. Gelukkig de weg helemaal droog naar die fikse regenbui van daar straks. En nu is de rust wedergekeerd vooraan. Niet alleen omdat die afdaling achter de rug is, maar ook omdat Arachiro teruggepakt is door David Moncoutier en door Anthony de Laplace. Ze zijn dus weer met z'n drieën op weg naar dat plaatsje Molivier-Saint-Gertrude. Zo daar zijn hebben we nog 39 kilometer te rijden. Nou, we zijn Inmiddels we passeren het bord waarop staat dat we uh, dat uh, plaatsje hebben gepasseerd. En dus beginnen we zo'n beetje aan de finale van deze etappe. Moncoutier aan de leiding daarachter. Arashiro de kleinste dus van de drie. En dan de iets langere Anthony della Laplace. Moncoutier nu van kop af rijdend voor Koffiedis. De ploeg die altijd aanviel in het verleden in de Tour. Nu ook wel, maar toch een ploeg waar wel veel uh, gediscussieerd is. Ook de, de resultaten vielen tegen. en werd zelfs een ploegleider, Erik Boyer ontslagen twee weken geleden. Nou, dat zie je niet raak in het wielrennen. Dat een ploegleider wordt ontslagen omdat de resultaten tegenvallen en het aankoopbeleid werd bekritiseerd. Het overkwam Boyer en daarom is hij er niet meer bij in de Tour de France. De ploegleider van Moncourtier is de tweede ploegleider is Stéphane Auger. Die rijdt vlak naast ons. Hij ziet zijn pupil, Moncourtier daar meewerken met De Laplace en Arashiro. Zo'n 3,5 minuut hebben ze nog op weg naar Roua op het peloton. Bart Voskamp, elke tien kilometer zo'n 1 minuut terugpakken op de drie koplopers. Wordt dat ook echt zo berekend in het peloton? Nou, dat is meer een toevallige samenloop van de omstandigheden. De renners denken niet, nou, we gaan nu zo hard rijden... dan wordt het één minuut per 10 kilometer. Maar dat is meestal een logisch gevolg uh, van de koers. Ligt natuurlijk ook aan het uh, parcours. Maar als de finale echt lastig is... Ja, dan gaat het soms uh, met, met vele minuten per 10 kilometer. Maar in dit geval is het relatief vlak. Dus dan kunnen we ongeveer zo'n berekening maken. Nou, dat zou betekenen dat ze echt in de, in de finale teruggepakt worden. Dus uh, een beetje spanning uh, hebben we vandaag wel. We ja, het allemaal nee, meebeleven in het volgende uur, het volgende uur van uh, Radio Tour. Ruim drie minuten nog. Ruim dertig kilometer nog. gaat er. Sportzomer allemaal gebeuren. Sportzomer op Radio 1. Tot zo!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 Bent u IT'er of computergebruiker en zoekt u boeken voor vak, opleiding of hobby? Computerboek heeft 8000 titels op voorraad. Computerboek.nl. Compleet en snel. Komend weekend is weer het Sea Jazz Festival. Met optredens van onder andere Lenny Kravitz, Karel Emerald, Pat Mattini en D'Angelo. Kijk en luister vrijdag, zaterdag en zondag naar Sea Jazz. Live op Nederland 3, Cultura 24 en Radio 6.